Uur. Marian Koekoek met het NOS Journaal. De eerste twee fabrieken waarin Syrië chemische wapens maakt... zijn ontmanteld... Dat meldt de organisatie voor het verbod op chemische wapens in een maandelijkse rapportage. De OPCW verwacht dat deze zomer alle twaalf fabrieken zijn vernietigd. Er zijn vijf ondergrondse fabrieken en zeven vliegtuighangars waar chemische wapens werden gemaakt in Syrië. In de ondergrondse fabrieken wordt een op afstands bestuurbaar controlesysteem geplaatst... om in de gaten te houden of de fabrieken niet weer in gebruik worden genomen. Alle chemische wapens die gemaakt zijn in Syrië zijn vorige zomer al vernietigd. Iran moet tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten stilleggen en internationaal toezicht daarop toestaan. Pas dan kan er volgens de Amerikaanse president Obama sprake zijn van een historisch akkoord. In een interview met persbureau Reuters voegde hij eraan toe dat de uitzichten op zo'n akkoord niet erg groot zijn, onder meer door fel verzet van Israël. Obama zei dat de VS en Israël het grondig oneens zijn over de vraag hoe moet worden voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. Hij wees erop dat Iran zich de laatste twee jaar heeft gehouden aan afspraken die in 2013 in een interim akkoord over het nucleaire programma werden gemaakt. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop opgepakt. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die gisteren is ingegaan. De wet stelt het voorbereiden van henneptilt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie invallen. Er werden shops ontruimd en gesloten. In Gilserijen nam de politie in een loods onder meer kweekbakken, vaten en filters in beslag. Dan nog het weer. Vannacht in de kustprovincies nog een buit. Koelt af naar 1 tot 4 graden met mogelijk wat vorst aan de grond. Overdag eerst veel bewolking en vooral in het zuiden valt wat regen. Later op de dag ook wat zon. Het blijft stevig waaien uit het westen en het wordt 6 à 7 graden. Dit was het NOS Show. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Zfm. Zfm. Met nu de nacht.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 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. Zfm. En ineens zag ik je lopen En ik dacht Ik was meteen onderste boven. En jij jongen hoek, hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe, hoe was er bij zo goed? Hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe.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 nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht Was er bij je één zo Santa cries She cries a rainstorm She cries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 overdue. Go find somebody new.